...allemaal storingen en problemen. Zo rijden er rond Amsterdam en Schiphol tot zeker twee uur geen treinen... ...en dus heeft de taxicentrale het extra druk. In sommige plekken wordt ook het afval niet opgehaald, inleveren kan niet... ...en het CBR heeft een deel van de praktijkexamens voor het rijbewijs... ...maar even uitgesteld. Door sneeuw en gladheid zijn vanochtend ook tientallen ongelukken gebeurd. Rijkswaterstaat zegt dat het gaat om bijvoorbeeld vrachtwagens... die van de weg leden en auto's die overdwars op de rijbaan belanden. Over gewonden is nog niks bekend. In bijna heel het land geldt ook code oranje... behalve in Brabant en Limburg. Er is bijna een ton opgehaald voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam. Die werd in de nieuwjaarsnacht verwoest. Alleen de muren staan nog overeind. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en de crowdfunding die loopt nog even door.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 Krijg je nog het 538 weer. Sneeuwbuien dus en code oranje gaan niet de weg op... tenzij het echt niet anders kan. In het oosten is het vandaag rond het vriespunt... in het westen rond de 3 graden. Tot zover het 538 nieuws. Even kijken naar de weg. Ja, je het, het is overal uh, glad. Zeker regio Utrecht, waar het uh, nog steeds uh, veel problemen geeft op de weg. De A2 bijvoorbeeld naar Bos Utrecht voor Nieuwegein. 29 minuten voorbij Nieuwegein richting uh, Amsterdam. Voor maars een half uur ook. Uh, de A7 van Rotterdam-Den Haag voor Rijswijk kwartier extra. De A7 op de Afsluitdijk. Nee, dat is al voorbij de afsluitdijk naar Heerenveenberg Sneek Centrum 17, de A12 Den Haag richting Utrecht bij Nieuwegein, 20 minuten ook Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en Gouda 39 minuten, A16 Rotterdam Reda voor de Moordijkbrug, 31 minuten A27 Gorkum, Utrecht voor de Lekbrug 21 minuten, daar is het glad, ook een vrachtwagen geschaard vanochtend, dat zorgt ook nog steeds voor problemen, dan ga je van Gorkum naar Utrecht tussen de Lekbrug en Lunette daar nog 35 minuten, en de A27 Utrecht-Gorkum, die hadden we net ook allemaal dan tussen de Rijnsweer en Nieuwegein, een half uur extra, het is chaos. Eén flitser. Ik ben echt heel benieuwd of die iemand pakt harder dan 100 nu. Op de A58 op Reda Tilburg, 45,4. Social Deal, Hotel Deals, take 1 en actie, bow. Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Uh, Oké. Okay. Social Deal, deals die je niet mag missen.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 De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Goedemiddag. Hey, beste mensen nog. Hè? Het mag nog even toch? Ja, hierbij. Dat heb ik het maar gedaan, hè. Voordat ik het weer vreest. Ja, Radio 538. Dit de december, somber en undressed bij de 538 werkdag. Ja, werkdag. 5 3 een Heel goedemiddag. Ik denk, ik gooi even een stukje zomer erin. Dat kan wel toch met dit weer heerlijk zo. Trotseer de sneeuwbuien. Doe een beetje rustig aan. En geniet van je lunch tijdens de 5 3 achterwerkdag werkdag. Ik ben Lindo. En dit is natuurlijk Bob Marley. And One Love. One Love. I will feel alright Let's get together and feel alright Jouw hits hoor je op 538 Nate Smith, After Midnight Jouw hits, jouw 538 3 8 down, solos get flipped Girls get to dancing when headlights get lit Party spot and throw it down on it Outside of any map dot town Yeah, buddy, you can count Vijfde jaar dat je ook meeneemt naar het jaar 2000. Het jaar dat het I Love You virus computernetwerken van bedrijven in de hele wereld plat ligt. Ik heb nu een heel ander virus, dat legt alleen mijn neus even plat. En op de dansvloeren wordt gefeest dankzij een gigantische dansklapper van het Franse duo Mojo. En die hoor je nu uit 2000. Deze dikke hit Lady bij de Vijfde Jacht Werkdag. Lady. Op de werkvloer via een high 538. Zullen we dat even doen? Een high 538 die je even naar een collega kan richten, of naar al je beroepsgenoten, of het hele bedrijf zou kunnen. High 538. High 538. Dat kan je inspreken in de 538-app. Die heb je, als het goed is, gewoon op je smartphone. En dan, als je in die app zit van 538, rechtsboven zie je dat WhatsApp-icoontje. Daar klik je op, en dan heb je rechtstreeks een verbinding met de studio. Dus daar je high 538 in, euh, zoals Odette deed. Hey, even een high 538 voor buurtzorg ook aan alle buurtzorgmedewerkers natuurlijk. prettige feestdagen. feestdagen. Ja, ja, die was van voor de feestdagen nog. Zo, zo doe je dit, weet je wel. Pak even de app, spreek er even eentje in en hoor je hem zo meteen hier. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538?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 in vain how tragic is this game turn around i'm holding on to someone but the love's gone carrying the load with wings i feel like stone knowing that we need the so far now it's hard to tell yeah we came so close it was almost slow. when i I feel your hand when the walls were caving in. But I see you on the other side. We can try all over again. Love, it was almost love. It was almost love. It was almost love. Rag Bowman Man en Skin bij 538 op je werkdag. En binnen één minuut even wat... Uh... High 538. High 538. Even wat High 538 zoveel overbrengen Minka. Hoi. Ik hier en ik wil graag een high five 38 geven aan Luc en Ilonka. Omdat het super goede werkgevers zijn. Ik werk daar op een melkveebedrijf no en het is altijd super gezellig. Ja, super leuk. Robert! Hi, Robert Giro. Ik wil even een high five three, geven aan Val. Een etje. Lekker bezig, mannen. Hoppatee, gast erop. <lacht> Hi, ik wil een high five react geven aan al mijn collega's van en Chenele Versluis. Want wij krijgen een nieuwe bank vandaag. Lekker, een besneeuwde bank. En Joas? Een high five react voor alle boeren die nu in Nederland bezig zijn. Ja, zeker. Alle boeren die alle sneeuw ook al zijn. En Ron? Goedemiddag. Ik wil graag een high five react geven aan mijn maat Dennis. Omdat ik samen met hem in de sneeuw en een waterpomp en knussen ben. Heel goedmiddag, smakelijk. Ja, lekker rond, dankjewel. Voed succes met de warmtebond. Ik zorg dat je dan over vijf jaar tosse juist krijgt. Dat is ook wel handig voorbij de warmtebond. Lekker, warme tosse. Komt eraan. Jennifer Page nu, dit is Crush. I see a girl with me, a kiss it doesn't take a scientist to understand what's going on, baby. Of Ophelia 538, waar je deze week en ook zometeen na een en weer uh, kans uh, maakt op tickets voor de vrienden van Amstel Live. Ben je er binnenkort bij? En laten we even een liedje doen voor alle hardwerkende mannen en vrouwen die de wegen sneeuw en ijsvrij proberen te maken. Wat doen ze goed werk? Snow Patrol, dit is Just Say Yes. Lekker bezig, jongens. I'm running out of waste to make you see.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 For all like this, all our lives. You're the only way to make the path is clear. What do I have to say for God's sake, dear? For God's sake, dear. For God's sake, dear.